Nou, welkom bij deel 2 van de Music Corner. Uh, Anouk uh, heeft de studio inmiddels uh, verlaten. En we hebben nu een nieuwe gast. Nou ja, een nieuw Piet Verheijen. De nieuwe gemeenteraadslid van D66 voor Zodra ik meer. Maar eerst uh, eten we groenten met The Beach Boys Vegetables. MUZIEK